11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. U hoorde het net al, Joop Albedaar is hier. Oud en voormalig technisch directeur van het NOC-NSF. En die praat natuurlijk over zijn verwachtingen voor de Spelen. Enige idee hoe radio gemaakt wordt, natuurlijk, dat weet u. Maar uh, wilt u het live volgen? Dat kan radio1.nl. Nu eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Voor het eerst is een Syrisch parlementslid gevlucht naar Turkije, meldt Sky News Arabia. De vrouw maakte deel uit van het parlement dat in mei werd gekozen. Ze vertegenwoordigt de provincie Aleppo, waar het Syrische leger en de opstandelingen zich opmaken voor een grote veldslag. Sommige wijken in die stad worden gecontroleerd door de opstandelingen. Het Syrische leger wil die terugveroveren. Correspondent Bram Vermeulen. Het Syrische leger bereidt zich voor met tanks, met helikopters, met al het materieel dat ze hebben om Aleppo volledig terug in handen te krijgen. Dus er zijn heel veel zorgwekkende berichten en de mensen in Aleppo kunnen wel eens een heel erg zwaar weekend te wachten staan. Eerder liepen de Syrische ambassadeur in Irak en een aantal legerofficieren over onder wie een hooggeplaatste Syrische generaal. De ChristenUnie en de SGP gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september weer een lijstverbinding aan, waardoor ze meer kans maken op een restzetel. Twee christelijke partijen werkten voorheen altijd nauw samen om een extra zetel in de wacht te slepen. Maar bij de Eerste Kamerverkiezingen van vorig jaar weigerde de SGP de ChristenUnie aan een extra zetel te helpen. Bij die senaatsverkiezingen speelde de SGP een cruciale rol. Omdat de partij de gedoogconstructie van VVD, CDA en PVV aan een nipte meerderheid in de Eerste Kamer kon helpen. De ChristenUnie was kritischer ten aanzien van het kabinet en nu hebben de partijen de handen toch weer ineengeslagen. Bijna een kwart van de Spanjaarden is werkloos. In het tweede kwartaal steeg de werkloosheid tot 24,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1976. Dat om bijna 5,7 miljoen werklozen. Nergens anders is de, in de eurozone is de werkloosheid zo hoog. Normaal gesproken is er in de zomer in Spanje meer werk... omdat er in de toeristensector veel te doen is. Maar dit jaar valt ook dat tegen. De Europese vliegtuigbouwer Airbus stelt de introductie van de nieuwe A350 opnieuw uit. Dat meldt het moederbedrijf. Het nieuwe toestel komt drie maanden later op de markt en moet in de tweede helft van 2014 klaar zijn. En daarmee ligt de introductie inmiddels al ruim een jaar achter op het oorspronkelijke schema. Problemen bij de montage van de vleugels vertragen de introductie. Airbus wil alle problemen oplossen voordat met de echte bouw wordt begonnen. Volgens het moederbedrijf kost de vertraging 124 miljoen euro. Dan het weer nog, eerst veel zon, later meer bewolking... en kans op onweersbuien. Het wordt broeierig warm, 24 tot 30 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag zon en ongeveer 21 graden. Aan de keersinformatie. hier staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden, 3 kilometer. De A27, Gorkum richting Breda, voor knopend sint anderbos 5. A28 van Zollen naar Amersfoort, voor Amersfoort, 3 kilometer. De A50, Arnhem richting Oss, tussen Renkum en knoopert eenwijk 6... En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp voor Stellendam 3 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. On je, En de atleten zijn weg. Huh? Er gaat er meteen in de baan af. in het stadion uit. Ja, natuurlijk. Die gaat naar Euronics! Voor een 82 centimeter Sony Full HD-TV. Tot en met woensdag van 599. Voor maar 399 euro. Dat is 200 euro weer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tijdens de Spelen houden we ook vanuit Londen contact met de Sportzomerbus. Mark-Robin Visser staat tussen de Uien en de Bieten. En het hele uur te gasten oud -coach van de gouden volleybalploeg uit 1996, Joop Albeda. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. Hij ligt in de buurt van de Tower Bridge met zijn eigen zeilboot. Is deze zomer vaste tafelgast bij RTL. Joop Albedaar, de gouden volleybalcoach van 1996. En voormalig technisch directeur van NOC-NSF. Nogmaals, goeiemorgen. Meneer Albedaar, is er een periode van voor 96 en na 96 te onderscheiden in uw leven? Ja, het is een, um, uh, dat is wel een moment, een markering in mijn leven geweest. Voor 96 was ik natuurlijk een, een kleine man uit Friesland. die uh, uit een waarschijnlijk verdwijnende tribe af en toe wel wat ambities uitsprak. En waar je in eerste instantie bij wijze spreekt... begon te vragen van, nou moet dat nou allemaal? En op het moment dat je dan goud wint... dan verstilt de storm van kritiek en wordt er eerst geluisterd... en krijg je het recht van tijd om te spreken. En dat is aan de ene kant heel fascinerend... aan de andere kant heel beangstigend. Want er een gedeelte van de kritiek die nodig is om goed te zijn... Verstond soms ook wel eens. Dus dat moet je dat vervolgens zelf gaan organiseren. Maar had, voor die tijd had u kritiek, maar die werd niet gehoord. En na die tijd had u kritiek en er werd soms wel iets van opgepikt. Zo kan je het samenvatten. Ja, dat, ik zou het zelf anders zeggen, maar zo zou je het wel kunnen samenvatten, ja. ja en, en, en u zegt een, ja? een, een, een stand die dreigde uit te sterven, ja. ergens daarboven boven de Friesland. Ja. En die, die, die Friese roots, die zorgen ook voor het feit dat u een beetje vasthoudend bent. Uh, ja, weet, karaktervol, ja, dat, dat, dat, ja. uh, man die kritisch tegen de zaken aankijkt, die... Nee, ik heb dat van mijn, van mijn paken wel heel sterk meegekregen. Blijf gewoon ook voor, voor andere mensen zorgen, hoe groot je succes ook is. Zorg voor de mensen om je heen. Uh, blijf daarin bescheiden. Je mag de hoogste ambities hebben, maar blijf daar wel bescheiden in. En weet dat er altijd een, een tegenpool is voor het succes wat je hebt. En dat naast het succes wat je zelf overkomt... Dat er heel veel mensen aan de andere kant zijn. Die minstens zo goed zijn. Maar die gewoon misschien net even iets minder gelukkig zijn uitgekomen. En dan word je dan uh, ja, bij coach van het Gouden uh, Team in 1996. Uh, dan gaat er natuurlijk toch wel een superieur gevoel door je heen. Maar dat probeer je dan een beetje te onderdrukken. Als uh, bescheiden Fries um, Nou nee, maar dat, dat wordt ook wel gewoon... Ik heb dat altijd ook wel, uh, wel bij mezelf gehouden. Dat ik het belangrijk vind om je eigen kritiek te blijven organiseren. A, je wordt er zelf beter van. Uh, kritiek van andere mensen is altijd gewoon goed. Om te gewoon te reflecteren van, god doe ik die dingen wel goed. Ik heb dat vervolgens uh, onder leiding van Wouter Huidbrecht er toen over moegen dragen. Eigenlijk het systeem van wat we toen het bankrasdenken. Ja, misschien van... kun je dat uitleggen voor degenen die dat allemaal niet hebben meegemaakt. Uh, het bankrasmodel was ja. eigenlijk een, een model waarin wij uh, twa zeg twaalf volleyballers een fantastische coach. Arie Selinger, 50 ballen bij elkaar hebben gebracht. Zeggen van, god er is, er is een doel in ons leven en dat heet Olympisch goud. En alles wat we doen, 24-7, gaan we richten op dat ene doel. En dat is uh, jezelf als het ware overgeven aan het programma. Dus niet elke dag discussiëren van ja, maar zijn er ook belangrijke dingen in het leven? Nee, we gaan dit doen. En we gaan het we pas weer evalueren als we de dag voorbij zijn dat het afgelopen is. Ja. En dat is later bekend geworden onder het Bankras-model. Maar er is eigenlijk meer een manier van denken eigenlijk dan dat het een model ja, is. Maar het ging er toch ook om alles wat niet in het teken staat van Olympisch goud. Dus bijvoorbeeld nationale competitiespelen. Laten we links liggen, we gaan alleen maar voor richting het goud. Je gaat, hè, er is altijd een discussie van, zou je je maatschappelijke carrière niet voorop stellen in plaats van je sportcarrière? Mag je, is er nou niks beters te doen dan sport? Dat was in de 85-95 periode, was dat nog wel echt een item voor, voor Nederland. En de volleyballers hebben wel model gestaan voor een andere vorm van denken. Je mag intellectueel talent hebben, dat mag je uitnutten via de universiteit. Maar sportief talent uitnutten mag eigenlijk ook sinds de jaren negentig. En dat zie je nu ook steeds komen, dat gewoon talentmanagement is iets. En sport wordt steeds meer ook metafoor in het bedrijfsleven... Voor, ja, op de wijze waarop wij gewoon bepaalde processen aan Ja, je aan moet sturen. presteren, je moet zorgen dat En er is gewoon geen weg om te ontsnappen, want... Er is een datum waarop of uh, Rogge of het IOC bepaald heeft dat de Olympische Spelen zijn. En dan kan Nederland niet ja. zeggen, wacht even, we moeten nog even met elkaar discussiëren. Is Wij het, zijn nog niet klaar. Is er nog genoeg, genoeg bankrasdenken de, bankras in, in de sport op dit moment, in maar de zijn, Nederlandse sport? Nou, als je het gewoon zegt van, wat is bankras verder nog opgeleverd? Uh, uh, baseball is in 2001 begonnen onder leiding van Robert Eenhoorn... met echt een hele andere manier van denken en zijn wereldkampioen geworden. In 2001 zijn ook de waterpolo's begonnen... Op een andere manier te denken, zijn de 2008 Olympisch kampioen geworden. De hockeyers zijn afgelopen jaar in steeds minder mate gewoon echt eerst sportcentraal. Het tweede ding wat je in de agenda zet is je studie of je maatschappelijke carrière. En dat heeft bij de ja. vrouwen ook goud opgeleverd. Dus er zijn wel een aantal voorbeelden. Het zwemmen. Als je nu kijkt naar de medaillefabrieken die we hebben, noem ik ze maar. Dat is het, het zwemmen, is het, water, is, uh, het wielrennen is het geweest. Zeilen is een heel sterk voorbeeld. Daar komen steeds in toenemende mate worden daar nieuwe coaches uh, aangesteld. die fulltime bezig zijn. om mensen die ook fulltime bezig zijn. gewoon te leren wat wereldsport is. Het klinkt zo ongelooflijk simpel. Het als is je, ook simpel. Als je geld wil halen, dan focus je je daarop. en denk ja. je aan niks anders. Dat kan ik ook wel bedenken. Wat nou, was het de eerste? Nee, het, het, het, het, het, misschien is het moeilijkste wel. Um, om de prikkels die je uit de omgeving zegt. waar je in leeft. Om die mensen uiteindelijk gewoon achter je te krijgen. Want steun en support is een van de allerbelangrijkste aller, aller onderdelen om succesvol te zijn. Iedereen in je omgeving bedoel je? <coughs> in je ook. omgeving. En als de maatschappij kritisch is op datgene wat je doet... dan loop je de kans wel eens dat je je uiteindelijk als een soort paria moet gedragen. En dat voelt niet goed en uiteindelijk wordt het dan ook niks. Dus ook je familie, ook je werkgever, alles aan iedereen? Nou, ik ik kan nu wel bijna voorspellen dat... Engeland, Groot-Brittannië, 1 à 2 procent meer uit de totale medailleoogst van duizend gaat halen. Simpelweg op het feit dat zij gewoon een home advantage hebben. Thuiswedstrijden heeft niks te maken met Heel Engeland, dat je beter of zijn. minder bent. Maar het heeft te maken met dat je gewoon voelt dat je in een omgeving bent waar het veilig is. Maar mensen zijn allemaal graag dat je presteert. en dat je gewoon eigenlijk de deur voor de open zet van een verrassing openzet. Maar zo erg was het toch ook weer niet in Nederland? Er werd toch niet met. met... Nou, ik herinner mij een meneer Felix Meurders. in die tijd. die was uitermate kritisch op alles wat er in de wereld gebeurde. Ja, en natuurlijk. Het, het, maar het feit dat je, dat je moest presteren in de sport. daar heeft toch niemand een punt van gemaakt? Daar heeft iedereen een heel groot punt van gemaakt. Als je dan zegt van. Goh, wat is nou de grote transitie in sport geweest? dan is dat. Uh, en wij in wij een toenemende mate accepteren dat sport presteren. Het is weliswaar tijdelijk. Hein? Je gaat op die 32e ga je met pensioen, dan is het over en het komt nooit weer terug. Maar dat mag. En daar. Dat werkt als een soort bron van inspiratie voor ah, heel veel jongeren. Dat was een andere filosofie. Sport moet zijn voor iedereen. Maar ja. de, de amateurs en profs, daar moet niet al te veel onderscheid in zijn. Er moet niet al te veel geld. Profs mogen, mogen niet meedoen, want die worden ervoor betaald. Dus die mogen niet eens meedoen met de Olympische Spelen. Dat ja. soort visioenen hadden we toen allemaal. Maar dat allemaal. was ook een visioen dat over de hele wereld zo'n beetje gold natuurlijk. Dat was je behalve dus... de anglo Saxische landen... Ja. waar ja. altijd allemaal meer prestatiecultuur uh, gezeten heeft dan Nederland. Wij hebben in Nederland een hele sterke cultuur dat wij sociale veiligheid als een heel belangrijk iets hebben. Dus je opleiding en je pensioen is bij wijze van spreken belangrijker... dan wat je vandaag en morgen gaat presteren. Nou, En daar is een kanteling in gekomen dat je meer mag laten zien wat je kunt... wat je talent is... En daar verdien je misschien eventueel later je pensioen wel uit. En als je nu kijkt wat er onderdoor de crisis gebeurt... is eigenlijk precies hetzelfde fenomeen. Laat nog maar zien wat je kunt en daar verdien je je sociale veiligheid. Maar sommige mensen die willen wel laten zien wat ze kunnen... maar die krijgen de mogelijkheid niet natuurlijk. En, en daar ligt dan de sleutel altijd van... hoeveel mogelijkheden kun je mensen bieden om uh, succesvol te zijn. En Maurits Hendricks, die nu met de Olympische ploeg... Uh, de technisch directeur en chef de mission is... die is ook bezig met het proces om te kijken van nou, wie we zijn getalenteerd dan is het een kwestie van kan ik geld zo or, uh, organiseren dat het bij die mensen komt. Want er is een koppeling tussen de hoeverre het geld dat we per hoofd van de bevolking verdienen... en de omvang van de bevolking. En dat is rechtstreeks gerelateerd naar de medailleoogst. Dus dat kun je manipuleren met geld. Hebben de dus sportproftalenten geld genoeg? Krijgen ze genoeg binnen? Is er genoeg uh, faciliteren gezien om, om in Nederland echt een uh, topsport te bedrijven? Ja. Dat wel? Ja. We hoeven en... niet over te klagen? Daar mag je wel over klagen, maar het is de vraag of dat zinvol is. Eh, tweede tweede probleem is... Daar zit, in Nederland hebben we een heel sterk gevoel van gelijkheid... dat iedereen dan hetzelfde zou moeten verdienen. Dus dan, dan hebben we het gevoel dat voetballers te veel verdienen. En een handboogschutter die vandaag voor het eerst begint... doet het natuurlijk bijna helemaal voor niks. Dat is natuurlijk zo. Maar dat is, ja. Maar neem maar sport, in. als je zegt het woord amateursport... dat gaat in principe over de liefde voor de sport. En als dat aan de binnenkant van je hart niet aanwezig is... dan is het ook helemaal zinloos om te spreken over professionele en over betaling. Want als de liefde voor de sport er niet is... dan komt de diepe investering en energie er ook gewoon nooit uit. En dat is wat je absoluut nodig hebt om te overleven. En als die er wel is, die liefde voor de sport... dan moet je ook niet zeuren dat sommige mensen veel meer verdienen in sport nee, dan anderen? Nee, maar andere? dat, eigenlijk, eigenlijk doen heel veel sporters dat ook niet. Want dan waren ze er lang mee gestopt. De mensen die hier zijn, doen het allemaal. Willen allemaal wel een rijker leven hebben. Want dat maakt het leven aangenaam. Maar ze zouden het anders ook gedaan hebben.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 Ik kan aan, I'm Every Woman dat is een feest der herkenning. Joop Albert, zit hier, oud-volleybalcoach en voormalig technisch directeur van NOC-NSF. We hadden het zo even over het denken. Ik vroeg me ook weer af, waar kwam die naam bankras vandaan? Maar dat is heel eenvoudig te verklaren. Het is een, uh, een klein wijkje in, in Amstelveen en die heet de bankras. En daar stond een sporthal en dat, die heette de bankras. En, en daar werden daar. de spelers opgesloten en die kwamen er uh, heel lang niet meer uit. Die kwamen er heel lang niet meer uit. Dat was uh. de perceptie van de buitenwereld. Wij vonden zelf dat de deur open stond, maar iedereen vond de drempel erg hoog. Gaat er zo met u door. De Nederlandse fotojournalist Jeroen Oerlemans, die een week lang was ontvoerd, is in Syrië en herstelt op dit moment in een ziekenhuis in het Turkse Antakya. Hij was ontvoerd in Syrië en is dus nu in het Turkse ziekenhuis Antakya. Hij werd gisteren vrijgelaten door zijn ontvoerders. In april zat Oerlemans nog aan de tafel bij De Wereld Draait Door om te praten over de gevaren van oorlogsjournalistiek. En daarin vertelt hij dat hij beseft dat zijn werk gevaren met zich meebrengt. Nee, nee, je weet dat, je, dat het geen zin heeft om, eh, om die angst te laten prevaleren, dus je, je moet gewoon door in wat je aan het doen bent. En ik bedoel, het oog van de camera, ja, dat, dat, dat ken je wel dat gezegd, dat als je door het oog van de lens kijkt, dan, dan neutraliseert dat en dan ben je gewoon met je werk bezig en dat, dat is ook echt zo. En, uh, ja, Je hoopt altijd en je, en je denkt ook eigenlijk altijd dat het jou niet zal gebeuren, want anders doe je het niet. In ja. nee. Correspondent Bram Vermeulen is ook in Antakya en vertelt hoe het is met Ordemans. Ik heb gisteravond uh, heel even kort contact gehad met een van de mensen die betrokken was bij de onderhandeling uh, van Jeroen Oerlemans, uh, hij is inderdaad gisteravond de Turks grens overgekomen uh, bij een van de vluchtelingenkampen. En uh, is gisteren naar uh, Hapai, uh, de stad waar ik nu ben, aan de grens gekomen. En daar wordt hij nu in het ziekenhuis behandeld aan. Die, uh, die verwondingen die hij heeft, geen ernstige verwondingen. En hij moet rusten, werd er heel duidelijk bij gezegd. Bij gezegd in het gebied waar Oerlemans is ontvoerd, wemelt het van de gewapende groeperingen en bendes. Bram Vermeulen. Je moet je voorstellen, dan kom je terecht in een gebied waar er wordt geplunderd. Waar heel veel jonge jongens rondlopen met Kalashnikovs onder hun schouder. En dan kun je de pech hebben dat je net tegen de verkeerde groepering aanloopt. Want het is hier een ratje toe aan, aan strijders, jongens die zeggen dat ze. Van het Vrije Syrische Leger zijn, maar er zijn ook uh, groeperingen die zich jihadisten noemen. Er zijn berichten over Al-Qaeda-achtige strijders, strijders uit Tunesië, uit Libië, uit Irak. Kortom, uh, daar kunnen ook criminele elementen tussen zitten. Dus we weten nog steeds niet wat er precies met Jeroen is gebeurd. Dat zal hij uh, vandaag of de komende dagen zelf wel uh, gaan vertellen. Het kan zijn dat hij met de verkeerde smokkelaars mee gegaan... Maar het meest waarschijnlijk is dat hij gewoon tegen de verkeerde groepering is aangelopen. Nou, Oerlemans is niet het enige slachtoffer van ontvoering in het gebied. Gisteren kwam ook het bericht binnen dat twee Zweedse collega's vermist zijn. Die zouden bij het uh, uh, gebied zijn overgestoken. Dus meer naar, naar het oosten van het noordelijke grensgebied in, in Syrië. Uh, ja, Het is uh, soms een ongewisse toestand, soms uh, wisselen. Uh, de de, de machthebbers per, per dorp. Uh, er zijn vooral in het noordoosten van, uh, van Syrië bijvoorbeeld Koerdische dorpen die Assad nog steeds steunen. Er zijn uh, dorpen waar de uh, soldaten van het Syrische leger nog steeds aanwezig zijn. En er zijn plekken waar tal van strijders rondlopen met tegenstelde belangen. Dus het is buitengewoon een moeilijk, uh, moeilijk gebied om te opereren. Correspondent Bram Vermeulen vanuit het grensgebied tussen Turkije en Syrië. De Radio 1 Sportzomerbus. Willemijn en ik zitten in Londen, in Alexander Palace. Ellie Pelly noemen de Londenaren dat. En Mark Robben Visser die staat ondertussen met zijn laarzen in de klei. In demonstratie van suiker, bieten en eieren. Mark Robben, heb jij de kampioensbiet al gevonden? Nou, er zijn hier meer dan. Er zijn hier allerlei kampioenen. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Het leuke is dat ze ook allemaal nog namen hebben. We hebben vanmorgen eerder al, ik weet niet of je dat nog weet, de Gandhi behandeld. Maar ik zal eventjes vragen, meneer Van der Weijden. Er zijn er meer. Wat is nou echt de, de, beste, de beste kampioen? Nou, een van de kampioenen is Hannibal. Die ging dus met de ja, je zegt één van, de maar is dat dé kampioen? Vandaag. Vandaag ja, is de kampioen. Die, die wint ja. goud vandaag. Ja, ik denk het. Die, Vertel eens ja. wat over de Hannibal. De Hannibal die ging vroeger al met olifanten over de bergen heen. En deze Hannibal die heeft een, die produceert <lacht> een hele grote suikerberg van prima kwaliteit. Ja. En deze Hannibal is in staat om een, een goed rendement neer te zetten voor de teler en ook voor de suikerindustrie. Vanwege prima verwerkbare bieten. Je staat er niet bij stil, maar de suikerbietenindustrie in Nederland is booming. Die groeit ook. Ik geloof dat er een paar procent uh, bijgekomen is de afgelopen jaren. Uh, ja, nee, we moet u niet meteen wijzen we naar iemand anders. We ja. Er staan hier ja. allemaal suikerboeren omheen. Wie heeft er antwoord op mijn vraag? Hoe, hoe sterk groeit de, de suikerbietenindustrie? Wie? Wie? Nou, Eenmaal, andermaal. Vertelt u even wie u bent. <lacht> Ik ben Anne Huismans, manager garage dienst... Uh... Suiker in Dinteloord. U werkt bij de Suikerunie. Ja, klopt. Dus uiteindelijk komen die bieten bij u. Ja. ja, ja is ja. Nederland belangrijk in de suikerbietenindustrie? Zeker, zeker. We hebben ongeveer 6% van het marktaandeel in, in Europa qua productie van, uh, van suikerbieten. Ja. En die Hannibal, wat vindt u daarvan? Nou, dat is een mooi ras. een mooi ras? Is dat een, ja? ja, zeker. Ja? We hebben graag uh, bieten op een perceel waar zoveel mogelijk suiker van geproduceerd wordt. En zoveel mogelijk suiker in de biet zelf. Waardoor we ook nog lage transportkosten hebben. Ja. Ja. Ik heb vanmorgen al van alles uh, opgestoken over uh, de verschillende soorten bieten die er bestaan en vooral ook hoe je ze van het land krijgt. En het gaat er natuurlijk uiteindelijk om hoe krijg je zoveel mogelijk biet aan de bult. Want zo wordt het hier genoemd, hè? je moet bieten aan de bult hebben. Daar gaat u over, toch? Nou, over die bulten? Nou, over de bulten, wij maken wel bulten. Wij vragen. U u even, wie bent bulten. u? Ik ben Gerard Gostink van uh, de suikerbietencorporatie ja? CSV Kovas in Zuidoost-Nederland. Dus die bieten komen allemaal van al die boeren bij u? Uh, nou, niet bij ons, maar uh, kijk, waar we hier staan, bij zo'n perceel... dan leggen we hier vooraan zeg maar, de bieten aan de bult, zoals jij dat inderdaad dat schetst. Dat is de bult. En het, wat is nou de, de knoop om uh, maximaal bieten te krijgen? Dus je moet iemand hebben op een rode, die ja. goed zijn werk doet. Want Bart, zeg maar in dit geval eigenaar van deze bieten... Ja. die is het hele seizoen bezig om uh, goede bieten er neer te zetten. En als er dan die rooie komt, en die heeft zijn apparaat niet goed afgesteld dan is de winst van Bart in één keer weg. Dus die bult zetten, die is gewoon niet hoog genoeg? Die staan op dat moment niet hoog nee. genoeg. Dus wat is de knoop? Om het loof eraf te halen... Dus en je zegt max... de knoop of de knol? De knoop. De knoop, de knoop van het verhaal. De, oh, de, ja. Dus, de, dus oh, de, knoop het verhaal. de knoop van het verhaal. De knoop van het verhaal, ja. Ja, ja. En dit allemaal in sportsommen moet je nagaan. Het is niet te geloven, hè? Het is net een wedstrijd Wat hier, is he? de knoop nou? Maak het spannend. Ja, ik maak het echt spannend. De knoop van het verhaal is dat je maximaal bied krijgt... en minimaal ja. loof. Juist. Dus je moet... Op het juiste moment zeg maar, je materiaal kwijt zien te raken. Ja. We hebben net zeg maar, het apparaat van Grimmen gezien, ja, die als, als een waar, merk ja. mm -hmm. uh, als het ware een, een borstel heeft. En die borstelt dat loof eraf. En ja, het is die... nogal wat, want ja. het is heel hoog, hoog loof. We staan nu naar zo'n veld te kijken. Dus heel leuk, daar heeft u iemand een bord ingezet, ik heb het vanmorgen ook al verteld. Een wit bord met een rode rand met een beetje een magere haast erop. Ik weet niet of dat werkt. Wat denkt u, meneer van de SuikerUnie? Nou. Minder hazen? Denk het wel hoor. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk, meneer Suikerunie, komen die, die die bulten dus bij u. En dan gaat u een hele lage prijs gaat u daarvoor bieden. Zo gaat het dan toch meestal? Nee, we zijn een coöperatie. We het allemaal voor. Oh, ja. ja, we zijn een coöperatie, dus we proberen het maximale uit te betalen aan de teler. Toch wel. En dat lukt elk jaar nog steeds. Ja? En binnen Europa betalen we de hoogste bietenprijs. Dus ja. het wordt steeds meer high tech hè, heb ik geleerd bij de bieten. Het, gaat, het is echt precisiewerk en je kunt het ook steeds verder inregelen. Ik ga even naar jullie buurman. Meneer Druif, u zit in, uh, u zit in de uien. Uh, ja, inderdaad. Ja. De naam zou misschien anders doen vermoeden, maar ik werk in de uien. Is het bij uien. jullie ook uh, high-tech geworden? Uh, met oogsten en zo? Steeds meer, steeds meer. U ziet hier ook een, een, de nieuwste uienmechanisatie uien staan. Maar ja. het wordt inderdaad uh, steeds belangrijker. Uniformiteit en uh, kwaliteit wordt... Ja, uien zijn in Nederland ook heel erg belangrijk, uh, 20.000 hectare uh, landbouwgrond, daar staan uien op. Inderdaad. Dat is veel, is dat veel ja? Dat is veel, ja. ja. Een hectare bestaat uit uh, vier voetbalvelden, dus dat zijn 80.000 voetbalvelden. Ja. Wat brengt nou meer op, bieten of suikerbieten of uien? Um, uien is een heel speculatief gewas. Uh, oh, ja? wij, wij zeggen wel eens in de, in de uienteelt het is hout of goud. En wat is het dit jaar? Dit jaar was het hout. Oh. Uh, slechte prijzen voor de, voor de telers, uh, dus we hopen uh, uh, op komend seizoen uh, betere, betere prijzen voor onze telers. Wij hopen voor het komende seizoen op goud. We hopen op alle fronten op goud, in Londen op goud, maar hier op het land ook uh, gaan we weer voor goud. Inderdaad, inderdaad. En, uh... Daar ziet u uh, hier uh, de, re de, de resultaten van ons ja. veredelingswerk van. Ja. U bent een dappere man. Ik wens u goud. Hartelijk bedankt. Dank u. En nog een fijne demodag hier in Emmeloord. Mensen die nieuwsgierig zijn, die kunnen hier komen kijken. Dus is hartstikke leuk. Groeten uit de Noordoostpolder. Dag. Een aantal mensen in het groen. Meneer Druif, uh, meneer uh, Suikerbiet, uh, meneer SuikerUnie... en uh, de uienmechanisatie. Al dat soort dingen heb ik meegekregen van onze eigen man van de radio. Komen het noemen zich boy. En ze brengen little numbers. Want de put heeft meer. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt voor de gewelddadige overval op een goudwisselbus in Leeuwarden vorige maand. Bij die overval werden medewerker buiten de bus neergeschoten en raakte zwaar gewond, zometeen meer over de arrestaties. Het Syrische regeringsleger en de opstandelingen... hebben versterkingen gebracht naar de noordelijke stad Aleppo. Er wordt rekening gehouden met een veldslag de komende dagen. Een rebellenleider zei tegen het Duitse persbureau DPA... dat hij zich opmaakt voor de moeder aller veldslagen in Aleppo. De ChristenUnie en de SGP gaan voor de komende Kamerverkiezingen... toch weer een lijstverbinding met elkaar aan. Ondanks eerdere obstakels. Bij de Eerste Kamerverkiezingen liepen de belangen van de partijen te ver uiteen. Maar nu gaan ze toch weer samenwerken in de hoop op een extra zetel. En een dronken automobilist heeft vannacht in Barneveld... zijn auto geparkeerd op de treinrails. De man uit Kootwijkenbroek was, net voordat hij een spoorwegovergang opreed... achter het stuur in slaap gevallen. Volgens de politie had hij ruim anderhalf keer te veel gedronken. Er zijn trouwens geen ongelukken gebeurd daar verder in Barneveld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Er is vakantieverkeer onderweg. Er staan files op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... voor Knopend Jouren, twee kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht voor grijshoort 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil. Op de A27 Gorkum richting Breda voor Knopert sint anderbos 5. In het noorden van het land op de A32 Heerenveen richting Meppel... bij Wolvenga 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Ost tussen Renkum en knoopt e wijk bij elkaar 7 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We praten door met oud-volleybalcoach Joop Alberda zometeen. Eerst naar de politie in Friesland. Ja, dat moet niet mijn computer haperen. Hij doet het. Uh, de politie heeft opnieuw verdachten opgepakt voor de overval op een goudwisselbus in Leeuwarden vorige maand. Bij de overval werd een medewerker neergeschoten. Recherchechef Wessel Veenstra van de politie Friesland, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn die verdachten die zijn opgepakt? Het zijn twee inwoners van Leeuwarden. Een 24-jarige man en een 27-jarige man. Ja, en dat is heel summier. <laughs> uh, Waar verdenkt u ze van? Nou, we vertenken ze van uh, betrokkenheid uh, bij uh, dus uh, inderdaad uh, het gebeurde op uh, 14 juni. Uh, ja. De uh, geldbus waar inderdaad een slachtoffer uh, ja, uh, drie keer uh, is uh, aangeschoten en inderdaad zwaar gewond raakte, zoals u zei. Ja. En wij denken hele sterke uh, bewijzen te hebben dat zij betrokken waren. En Dat zij ook geschoten hebben? Uh, er uh, is in ieder geval uh, uh, een van de verdachten, uh, die, dat is voor ons de hoofdverdachte, waarvan we uh, denken dat hij inderdaad geschoten heeft. En dat staat niet in het persbericht, maar dat kan ik u melden, uh, dat we ook een wapen in beslag hebben genomen. Het wapen waarvan wij denken waarmee geschoten is. En dat heeft u bij, de, bij deze twee gevonden? Dat klopt. Ja, uh, Vlak na de overval werden ook al vier mannen opgepakt. Zitten die ook nog steeds vast? Er zit nog uh, één man vast. En... Uh, deze twee zijn nu aangehouden. En ik kan u ook zeggen dat we uh, andere aanhoudingen uh, bepaald niet uitsluiten. Bepaald niet uitsluiten. Okay. Nog, u zei net al het is een uh, gewelddadige overval er is geschoten. Um, die, degene die die bus bestuurde die is uh, zwaar gewond geraakt aan zijn rug. Hoe is het met hem? Het, uh, dat uh, ziet er uh, gelukkig weer uh, beter uit. En het ziet er naar uit uh, dat uh, de, het slachtoffer uh, goed gaat herstellen. Dat is mooi. En heeft u verder nog veel getuigen? Want er waren veel mensen op straat hè, toen het gebeurde. Heeft u nog veel aanwijzingen gekregen van die getuigen? We hebben, we hebben gelukkig van burgers uh, de nodige steun uh, gekregen. En inderdaad goede informatie gekregen die eigenlijk al in het begin leidde naar deze groep. Hè. En dat zijn ook de eerste aanhoudingen waar u naar uh, refereerde. Uh, uiteindelijk moesten we, uh, konden we één vasthouden op genoeg bewijs op dat uh, moment. En uh, van de huidige betrokken die nu zijn aangehouden hebben we inmiddels, hadden we inmiddels meer bewijs. Uh, bij elkaar uh, gesprokkeld uh, en uh, we denken dat we nu de goede groep uh, te pakken hebben. Dus deze twee mannen van 24 en 27, dat zijn de hoofdverdachten op dit moment. Dat klopt. Goed, ik dank u wel recherchechef Wessel Veenstra. Hier zit nog altijd Joop op Albedaar, de gouden vollebelcoach van 1996 en de voormalig technisch directeur van NOC NSF in onze studio aanpalend aan het uh, Hollandhuis in het Alexandra Palace in Londen. Ali Pelli En Joop Albeda had het over. De totale overgave die je moet hebben als sporter. Volgens hem is dat dé sleutel tot succes. Er zijn sporters opgesloten geweest volgens de buitenwereld. Volgens anderen stond de deur gewoon open, mocht je binnenkomen en mocht je vertrekken. Maar in ieder geval was er één doel voor ogen, dat waren de Olympische Spelen. En in 1996 heeft dat uiteindelijk geleid tot een ja, fantastische prestatie. En toen was ook de kritiek verstomd. Toen begreep iedereen, eigenlijk moet het zo. En er zijn ook veel teams die dat hebben nagevolgd met... Eveneens goede resultaten. Maar als je nu ziet hoeveel teams er nog over zijn met de Albeda... dat zijn er eigenlijk treurig, ja, eh, weinig. Ja, als je, als je kijkt naar 96, 2000... Uh, was Nederland eigenlijk koploper, met, uh, met, ook met teamsporten. Um, hockey, mannen vrouwen, waterpolen, mannen vrouwen... softball, baseball, uh, volleybal, mannen vrouwen. En je ziet een tendens aan de ene kant in de maatschappij... dat die is heel sterk individualiseert dat mensen het graag willen doen... op het moment dat het hun uitkomt met iemand die ze leuk vinden... en die gewoon eigenlijk voorhanden is. En dat soort investeringen in een team heb je gewoon... in een volleybalteam heb je wel 11 anderen nodig... om samen een partijtje volleybal te spelen. Mm. Dat organiseert zich veel moeizamer in de, in de moderne wereld. Ik denk dat dat een belangrijke factor is. En um, daardoor zie je dat bij huis bij volleybal heel sterk in de richting van beachvolleybal gaat... En, want het is gewoon leuk. Je met doen? Het is buiten. Heb je maar twee je met mensen doen. Je oh. hebt maar een paar mensen is zo, ge, zo georganiseerd. En die tendens zit heel sterk maatschappelijk erin. Uh, aan de andere kant. En dat vind ik wel een. Uh, ik vind het zelf wel jammer. Omdat uh, in een Olympische ploeg hoort voor mij. Zoveel mogelijk ook heel veel teamsporten te zitten. Daar zitten de individuen in. Die eigenlijk de held zijn. Die maken de medailleoogst. Hè? De zwemmers, de zeilers. Maar dat zijn allemaal individuen eigenlijk. Uh, terwijl de teamsporten het verhaal van de Olympische Spelers schrijven. En het verhaal van de Olympische Spelen schrijven in het team... herkent het publiek ook de samenleving. Want daar zit iemand in die wat harder werkt. Er is er iemand die gewoon achter zijn hand spreekt. Er zijn mensen bij die gewoon niet helemaal eerlijk zijn. Maar er zijn ook mensen die zich als ster gedragen en als waterdrager. Dus de combinatie van individuele sporters... en dat noem ik dan maar als metafoor de Elfstedentocht. Ja. Bij min-elf verenigt Nederland zich rondom de Elfstedentocht. En bij plus-elf verenigen wij ons rondom het Nederlands elftal en de Olympische ploeg. Dus... Als wij nu maar twee teams hebben die daar naartoe gaan... vind ik dat eigenlijk een soort red alert voor het NOC-NSF. Om te kijken, wat gaan we in de komende periode doen... om te zorgen dat er weer... Maar teams u zegt, de oorzaak is de individualisering van de maatschappij. Jawel. Ja. En ja, Ik kan me zo voorstellen dat er dan toch mogelijkheden zijn... om die teams weer helemaal op één richting te krijgen. Eén... Namelijk de, de, de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Over ja, vier het is, jaar. Het is, of zijn we dan te laat? Nou, moet je team, tien jaar geleden beginnen? Teams bouw je niet even in één, twee of drie jaar. Want je hebt vaak ook generaties nodig. In mijn volleybalploeg was de oudste 32, 34. En de jongste was 20, 24. Waardoor je daar ook een soort natuurlijke hiërarchie in zo'n team hebt. Dat wil niet uit één generatie. Dus ja. als je met één generatie begint, dat wordt niks. Dat wordt hooguit een fundament voor de toekomst. Dus je zult daar een lange adem voor moeten hebben. Je moet dat zelf dus echt willen. Ik weet niet of het... Want ik heb dat niet onderzocht. Wat, wat voor mij wel een verleidelijk is... is, het is de afname die wij eigenlijk in het gymnastiekonderwijs gedaan hebben. Dat hebben we eigenlijk collectief weggesneden uit het onderwijs. En in het onderwijs was het vroeger dat je... in de herfstvakantie hadden we... was er een nationaal basketbaltoernooi... in de kerstvakantie een volleybaltoernooi... en was er een handbaltoernooi... en uiteindelijk met bezen softbal. Dus al die gymnastiekleraren op de middelbare school hadden dat als het ware als een basisprogramma. En daar leer je met elkaar samen te sporten... maar ook samen te leven. En als ik nu kijk naar onze samenleving is dat de boel bij elkaar houden, zoals Job Hendert dat altijd uh, ja. uitdrukt... is in die, ta, in die, in die richting zou dat voor sport nog wel eens een geweldige uitdaging kunnen zijn. In, in Amerika doen ze dat wel veel meer, toch? In Amerika is dat gewoon overgenomen met name door de colleges en de universiteiten... Ja. als een onwaarschijnlijk belangrijk uh, onderdeel dat teams de community zijn voor de sport. En dat je daarnaast in track and field, dus in atletiek en zwemmen... de mogelijkheid om je individueel te ontplooien. Maar beide componenten zijn in Amerika ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk zouden de universiteiten hier dus in Nederland het voortouw moeten kunnen nemen. Die hebben bijna de beste accommodaties. Die hebben de beste ruimte. Die staat over een heel groot gedeelte van het jaar is die ongebruikt. Dus een, een combinatie tussen de sportvereniging zoals we het nu kennen... en universiteiten zou voor de toekomst van Nederlandse Maar dat bankgrasmodel van toen, ja. gewoon weer mensen... Ik noem het nogmaals, ja. opsluiten in een, in een ja. sporthal en ervoor zorgen dat je... Eén groot, een groot verschil is er gekomen, denk ik. En dat was in die periode van de bankkras, zeg maar, 85-96. Daarin was sport nog niet echt professioneel. En stonden wij aan de onderkant van de internationale ladder. Dus er was voor iedereen iets te verdienen. Maar we waren nog niet gewild in het buitenland. Sinds we olympisch kampioen zijn geworden... is dus elke Nederlandse sporter die maar een klein beetje kan volleyballen... die gaat voor 30, 40, 50.000 euro naar het buitenland gaat vaak te vroeg weg, heeft eigenlijk zijn opleiding nog niet afgemaakt... en is niet goed genoeg voor het internationaal niveau. En dat geldt ook voor andere sporten, zegt u. Zodra dat, ze kunnen, gaan ze naar het buitenland. Dat geldt voor basketbalmannen, gaan vroeg weg. Dat geldt voor handbal, gaan ze vroeg weg. En het is sterker bij de mannenlijn dan bij de vrouwenlijn. Vrouwensport is wat dat betreft iets dunner internationaal... en wat makkelijker te organiseren. En mannensport, daar zit ook een tendens in... dat we steeds meer naar een soort macho-wereld gaan. Ik wil mij zelf laten zien als merk in de wereld, en dat gaat met individuele sporten veel sneller... Nee, dat met maar is dat dan niet, u zegt dat, en dat, dat zien we natuurlijk ook wel een beetje aan het voetbal. Dat het helemaal een goed voorbeeld is. Die jongens zijn op hun 17 al weg. Is het niet um, een beetje vechten tegen de bierkaai? Dat is nou eenmaal zo, die individualisering wordt dan ja. alleen maar erger, denk ik. Ja, ik maar dat, dat, twee, dat, dat zijn twee mogelijkheden. Dus dan heb je of met elkaar de keus. Dat willen wij niet, want wij vinden niet dat dat niet mag. Maar we vinden het belangrijk dat wij als samenleving ook bij elkaar brengen. Sport speelt daar een rol en soms een hele belangrijke rol en Iedereen komt langs het onderwijs. Dus wij leren mensen in het onderwijs middelsport... wat samenwerken, samenleven en samen is. En dat is op zich helemaal niet een onaardig uitgangspunt. En de metafoor waar het in zichtbaar wordt... is dan de Olympische ploeg en Nederland. zelf. Maar goed, dan zouden de sportbonden misschien op internationaal niveau... veel meer het voortouw moeten nemen natuurlijk ook. Ik, ik denk niet dat dat daar gaat gebeuren... want daar hebben mensen gewoon allemaal persoonlijke belangen. Dat kan maar op één manier a de regering zou het moeten willen... En een sport moeten ze gaan organiseren. En daar zullen we in de toekomst denk ik toch voor het bedrijfsleven... zal er een veel grotere rol komen in sport dan het nu ooit geweest is. Dus de toekomst is naar uh, individuele sporters. Weg met de teams. Of u zegt NSC, uh, NSF zouden erover moeten gaan nadenken. Wat zouden ze moeten doen? Ik denk dat ze de keuze moeten gaan maken om naast hockey... Hè, dat echt ook een cultuursport is die zich echt daarin... Hoe, op welke wijze je sporten als handbal, volleybal... Als dat een overlevingskans heeft, hoe je die een positie wilt geven en hoe je dat wilt gaan organiseren. Dat zal toch wat. Dat moet los van de oude conventies, dat moeten we toch loslaten van in een hal kruipen en het ongezellig en moeilijk. En het, is, het moet gewoon wat de moderne juist zegt... fun, cool, true en now zijn. Het moet direct voorhanden zijn. Fun, cool, true en now. now. Het moet wel. Ik als, daar, ik als jongere, Felix. Nee, het, het, het, als je even naar de sport kijkt, vroeger, vroeger werd sport mooi. En nu is het de voorwaarde. Het moet wel leuk zijn, anders begin ik er niet aan. Dus je moet het zo organiseren dat ze het leuk vinden. Tweede, het moet door hun omgeving er, ervaren worden als cool. Beachvolleyball is hartstikke cool, dat is ontzettend leuk. Het moet waar zijn wat je belooft. True. En het moet nauw zijn, het moet direct verhandelen. Want ze gaan niet meer sparen voor een reis. We gaan morgen eerst bestellen en daarna zien we hoe we Maar je we kunt die nu? Dus bedenken we, ik ga, ik ga een medaille halen en het morgen, morgen dat, gaan en dat, investeren. En in die internationale wereld, die accepteert dat niet. Dus dan moet je voor teamsporten niet alleen die 10, de heilige 10.000 uren investeren voordat je naar de Spelen mag. Je moet ook nog 11 anderen in een volleybalteam hebben of 22 anderen in een voetbalteam voordat je dat voor elkaar krijgt. En dat vergt dus hele andere investeringen. Maar dat vergt ook een andere, een andere denkwijze in misschien de houten methode die bij in dit geval de volleybalbonden, maar andere bonden uh, het voor het zeggen hebben. Ja, dat vergt een, een, zeg maar een mindset shift naar een totaal ander paradigma... van hoe gaan wij met teamsporten om? Hoe gaan we dat jonge mensen van deze wereld aanbieden? Het moet anders tussen de oren. Het moet heel anders tussen de oren. Daar zit de sleutel toch altijd. Joop Albeda, hij is nog steeds onze gast. Het volle borst hier de Willemijn, de Kaiser Chiefs, dat je leuk Bent en, dat en Ruby. Merk je huh? dan niet als je je koptelefoon op hebt? Was het heel vals, Joop Abedaar? Nee, nee, het, nee. Klonk, het, oh, klonk, het klonk, klonk best, best aardig. Ja, het klonk heel goed. heel goed. Maar dat is dan een toon of de dat, dat is dan, ja, hallo. Voor het eerst wordt er een Nederlandse speelfilm gemaakt over het leven van Anne Frank. Het werk moet rond de 70, 70ste sterfdag van Anne in maart 2015 uitkomen. Dat maakte de regisseur Paul Ruven bekend onder meer van filmpje en de tranen van Maria Machita vandaag bekend. Paul Ruven, goeiemorgen. Goeiemorgen, het is leuk dat je me regisseur noemt, maar hier ben ik producent van. En ik ben dan weer producent van het bombardement en dat klinkt dan weer beter in, in het geval van... Anne Frank. Ja, goed. Ervaring met bombardementen. Dat is ook een dat is ook een oorlogsfilm, neem ik aan. Dat is een oorlogsfilm over uh, Rotterdam, uh, 1940, die is net afgerond. Ja, ah, en... die, die met uh, met uh, wie speelt. Speelt een bekend iemand in? Jan, Jan <laughs> Smit? Dat speelt Jan Smit. Jan Smit, ja, ja dat precies. Dat was hem. Ja. Ja. Maar goed, nu produceert u dus een film over het leven van Anne Frank. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht, die is er al lang, zo'n film. Ja, er is geen Nederlandse film van. Er is een, een toneelstuk dat is in 1959 gefilmd uh, in Amerika. En er zijn wat buitenlandse miniseries en dat soort dingen geweest. Maar waarom, uh, waarom, is het, waarom is die er nog niet? Hoe kan dat? Ja, dat vroegen ons af. We, we, we sprake graag met, uh, weer met uh, de Anne Frank Stichting. En zij kunnen ook niet helemaal verklaren waarom zeg maar, in het buitenland... Anne eerder zeg maar, geherwaardeerd werd of gewaardeerd werd dan uh, in Nederland. Uh, niet veel meer als dat men dacht van doe maar uh, gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, of, uh, of is dus... het iets waar Nederlandse producenten en regisseurs zich niet aan durven te wagen? Omdat dat natuurlijk een heel beladen nou, verhaal dat... is... maar ook in heel veel mensen hun hoofd al wel zit vanwege dat toneelstuk. Nou ja, en dan is het eigenlijk gewoon des te belangrijker dat de film er wel komt. Omdat, uh, zoals de Anne Frank uh, Stichting zei, van, er zijn uh, een aantal hardnekkige fouten zitten in al die verfilmingen die steeds weer opnieuw worden overgenomen. Uh, Namelijk? En, uh, ja, dat, dat is het uh, ding. Uh, dat is iets van hun, uh, van de Anne Frank Stichting. Zij zijn er nog druk mee bezig en zij komen daar over een tijdje mee naar buiten. En wij mogen daar niet met de eer uh, gaan strijken, daar, omdat het allemaal te gaan roepen. Dus zeg maar, zij zorgen ervoor in ieder geval dat zij ook uh, ons scenario controleren op die fouten en, en die verbeteren. Want tot nu toe uh, begrijp ik in, in de producties die er gemaakt zijn, zitten hardnekkige fouten? En ja, dat... ja, die steeds weer van elkaar herhaald zijn, zeg maar. Dus de huh? ene nam het weer over van de volgende. Uh, Anne Frank dit... was helemaal niet Jood. Nou, dat... Dat zo <laughs> erg zal het niet zijn, denk ik. Nee, dat lijkt me ook uh, niet. Maar, maar dan ben ik ja, wel heel maar, benieuwd wat dan wel. Nou ja, bijvoorbeeld, de, de, de, ze, ze vertelde van de week dat ze volgende week uh, gaan ze filmen nog een van de laatste levende mensen die anderen gekend hebben. Dus er zijn steeds weer dingen die nieuw licht... Uh, uh, uh, uh, nieuw licht, wat, wat doet nieuw licht? Werpen. Werpen. werpen. <laughs> werpen. Uh, <laughs> Kogelstoten. Uh, ja, en werpen. Ja. Um, uh, dus dus we, we weten steeds meer. Dus zeg maar, elke ja. verfilming is alweer uh, uh, uh, oud. En uh, het wordt tijd dus weer voor een nieuwe. Maar, het, het fijne van hun is dat zij zeggen, oké, okay, zo kunnen we ook een waarachtige film van, van aan doen, dat er geen dingen in staan die niet zouden kloppen. Ja, maar dat lijkt me wel, wel ook een beetje vervelend voor u, want dan zit de stichting wel over uw schouders mee te kijken. Um, nou, ze blijven onafhankelijk. Nou ja, maar goed, maar waarom niet? Zij hebben, zij hebben zoveel kennis. Uh, zij weten alles, dus, dus op de plek waar alles is, dat zijn zij. Dus dat is alleen maar heel fijn. Wordt er ook uh, echt gefilmd in het Achterhuis? Nee, dat zullen we niet doen. Uh, uh, we, zullen dat, uh, uh, we zullen een studio gaan bouwen waarin we dat allemaal gaan doen. We zullen wel ook in Amsterdam filmen en voor, uh, zeg maar, omdat het, het hele leven van allen uh, beslaat, begint het in Duitsland en eindigt het in een concentratiekamp. En dat zal waarschijnlijk ergens in een studio zijn in, uh, uh, in, uh, in Hongarije. Laatst bij het bombardement was ik in Hongarije, ben ik rondgeleid door allerlei studio's en daar staat gewoon Auschwitz. Um, uh, nou ja. ja, dus waarom, dat, dat, dan kunt u daar gebruik van maken. Uh, ja. Mag u wel zelf beslissen uh, wie Anne wordt? Ja, natuurlijk. Dat, dat, het gaat alleen om inhoud, zeg maar. Ja. We willen gewoon dat er geen fouten in komen te staan en dat er zo, een zo rijk mogelijk beeld en waarachtig mogelijk beeld van Anne verteld wordt. En wie, woord, ik, wie wordt Anne? Want ik, ik zie alleen maar Jip Wijngaarden voor me, altijd. Ja, nou Jip, dat is hetzelfde van. Uh, uh, kijk, het gaat over een meisje wat tussen de 13 en 15 uh, uh, moet voorstellen. Ja. Eigenlijk dat is gewoon de, de Anne. Um, dat redt dus je dat, niet die, meer, nee. Nee, die moet je dus weer net zo zeg maar als, ja, het uh, is gewoon een castingbro. die gaat zoeken en, en wellicht dat, dat je het ook nog op een andere manier kan doen. Je zet nu al die dingen als wie is Evita of wie wordt uh, uh, Mary Poppins, dat is een beetje te veel uh, uh, een, een media gedoe. Maar, maar zoiets, zo'n soort casting-idols-achtige wie wordt de nieuwe Anne Frank, dat yeah. zou je wel zien zitten. Nee, dat zou ik niet echt zien zitten, maar, maar je kunt je tegenwoordig alles voorstellen. Het gaat erom dat we dat vinden. Ja. Als we dat via vierde gebruikelijke weg niet zouden vinden. Maar kijk, in al die verfilmingen, er is zelfs een hele slechte Italiaanse film, uh, verfilming van Anne Frank, waar je steeds, waarvan ze zeggen van dit is in Amsterdam en je ziet dat het in Rome is. <laughs> uh, maar ook ja. daar is het meisje Anne Frank geweldig goed. Ah. Dus in al die films we, hebben ze toch een soort geweldig goed uh, meisje gevonden. En er is ook een zeer ontroerende uh, tv-serie over Anne Frank, uh, van Engeland, van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, en het meisje is weer geweldig, dus uh, ja. Dus daar, dat komt wel goed met Anne. Nou ja goed, maar waarom zou er niet, niet een Nederlandse film zijn over iemand die toch, wat is het, ja de grootste Nederlander uh, ja. is het uh, door do, do, uh, toegenomeneerd. Uh, wat ik altijd vroeger hoopte in het toneelstuk is dat ze dan uiteindelijk iets met Peter kreeg. <laughs> dat zal niet gebeuren, tenzij nee. uh, blijkt uit uh, de nieuwe de, de dingen van het Anne frank uh, Dat uh, dat, dat wel zo dat was. Is, maar, <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ja. Helaas. Happy, happy end, hè? Happy, happy yeah. end, hè? Ja. Um, maart 2015, rond de 70ste sterfdag van Anne, dan moet hij uitkomen. Dat is, de, dat is ons oogmerk, absoluut. Ja. Ik ga hem zeker ja. bekijken. Paul Ruven, okay. producent dus van de nieuwe, of nou ja, de nieuwe, de enige Nederlandse speelfilm over Anne Frank. Dank je wel. Joop okay, Alberda dan zit hij nog tot 12 uur. Dan gaat hij terug naar zijn boot of elders. En hij was chef de Michon in 2000 in Sydney. Hoeveel medailles toen ook alweer? 25. Dat halen we nooit meer. Dat halen we wel. Ik heb toevallig net... net dat is, heb ik een lijstje gemaakt. Want ik heb toen altijd gezegd... Van, Nederland is rijp voor... tussen de, een dertigtal medailles. En toen dacht ik... Van, als ik dat nou zou uitsplitsen... dan zou ik, en dat zou niet vreemd klinken... als we zeggen... zwemmen, zeilen, judo... roeien, paardensport en wielrennen... zouden drie medailles moeten opleveren... per Olympische Spelen. Dan kan iedereen zich dat voorstellen... omdat het altijd multidisciplines zijn. Ja. Hockey is een... Nederlands cultuursport en mondiale, wereld, echt mondiale leiden. Er zijn twee sporten. Dan ben ik al op twintig medailles. Als een soort standaard. Maar dit jaar niet hoor. En dan... Hockey. Of nee. Wel? Nou, ik denk, ik denk het wel. Omdat beide teams in pool zitten en je vervolgens ogenblik naar de halve finale gaat. Als je één of twee bent, dat gaan beide teams wel halen. Dus dan heb je twee kansen op een medaille. Dat is waar. Dus de kans dat dat fout gaat is niet zo vreselijk groot. Zo zou je mathematisch eigenlijk wel uit kunnen rekenen dat Nederland altijd twintig medailles als ondergrens moet halen. En daar zou je de financiering eigenlijk ook op moeten afstemmen. Passend een sportpalet wat past bij de Nederlandse cultuur en de Nederlandse samenleving. De infrastructuur en met de signatuur van de Nederlander. Dan ben ik op twintig. En de rest zijn bij wijze van spreken. De, app, de dark horses, like, zoals Epke Zonderland die plots in boven komt. Uh, Bas Verwijder die plots in boven komt. Nou, daar dan moet je geluk hebben. Dan kom je boven de 25. Dan kom je makkelijk boven de 25. Ja, makkelijk niet. Nee, maar dat, het is ook, de internationale wereld is ook steeds is scherper geworden. En het is steeds moeilijker om daarin te penetreren. Nou, dat is maar precies wat ik bedoel. Dat, daarom dat, halen we dat nog ooit. Ja, maar daarom is het ook gewoon leuk. Omdat het steeds smaller wordt en dat je steeds beter moet zijn. En dat vinden die sporters geen van allen erg als de lat hoog. Is. En dan hoor ik Hendrik zeggen, ja, het worden de 17. 17. 16. Maar, eh, 16, 16 plus 1. 16 plus 1. van de vorige keer en eentje erbij. Ja, nou, en dat dan dat denk is, ik, dit is ja. mooi indekken dus. Want het kan, kan veel makkelijker hoger nou, hij worden. Zal wel, hij zal wel dicht bij de uitkomst zitten. Maar het optellen van medailles kun je beter altijd na afloop doen. En de ambitie, en dat vind ik wel wat goed is... Hè, dat je, de doelstelling van deze keer is dan 17 medailles... maar de ambitie is om uiteindelijk gewoon meer medailles te halen. Ik geloof dat in de afgelopen jaren alle ramingen van Sports Illustrated... van Infrastrade Sport, zaten er allemaal enorm naast. Ja, omdat, veel te hoog. allemaal veel te hoog. Omdat er uiteindelijk bij de Olympische Spelen ook... die, die ruimte voor die Dark horses toch blijkbaar eh, geweldig. Is dat mensen plotseling iets doen wat niemand verwacht. Omdat de Olympische Spelen... Dat zijn 26 wereldkampioenschappen op één plek. En dat is zo anders dan al die andere uh, evenementen die ze gedaan hebben. Die stand-alone evenementen, zoals de wereldkampioenschappen van van Zwemmen. Dan is alles op jou gericht en zie je ook veel meer wereldrecords komen. Wereldrecords komen eigenlijk zelden tijdens de Olympische Spelen tot stand. Persoonlijke verbeteringen zie je wel heel veel komen. Wat vindt u van de aanpak van Hendriks? Goed. Waarom? Uh, hij bouwt verder op uh, de fundamenten die uh, Charles van Kommeren heeft achtergelaten... Hij heeft ook een sterke focus om te zeggen... van ik vind het toch belangrijk dat de coach daarin een, een belangrijke functie en een speel is. Het moet coach gestuurd zijn. Um, ik ben alleen benieuwd wat ze doen na afloop van deze spelen. Misschien juist tegen de achtergrond van de individualisering van sport... waar heel verleidelijk, als je het alleen maar over medailles hebt, moet je het altijd over een atleet met een coach. Want dat is relatief hartstikke goedkoop. Als het niet gaat, zet je er een streep door. Ja. Krijgen we de moed om ook te zeggen... van de samenleving bestaat uit individuen en uit teams... Op welke wijze gaan wij de teams weer betrekken om een veel bredere Olympische ploeg te maken? Maar dan zal hij ook die sportbonden moeten bewerken? Er is hij al met uit ja. natuurlijk. Ja, nou, ik, door ik de denk, geldstromen? Ja, ik denk dat de sportbonden ook na moeten denken of. Uh, die zijn gemiddeld 100 jaar oud, dan houden mensen ook op met leven. Dat ze na gaan denken of uh, Sport 2.0 nog wel de organisatievorm is die wij nu hebben om dit te bereiken. Dat team van 96. dat is nog altijd een beetje bij elkaar. Hè? Ja, wij komen uh, naar 10, 11 en 12. Uh, augustus komen we bij elkaar. We gaan met elkaar kijken naar de finale van de volleybal. Uh, waarschijnlijk Polen en Amerika. Of Polen en, uh, dat en dat Brazilië. Zou zijn, Polen, dat was een fantastische wedstrijd zijn, Polen-Amerika. Dat was een fantastische wedstrijd. En we vonden het bijzonder om zo dichtbij met elkaar ernaar te kijken. Dus dan komt, iedereen komt uh, van tevoren. S'avonds zullen we hier zijn. Uh, de 1e, de twaalfde gaan we kijken. Daarna komen we weer hier bij elkaar. En dat is een soort rondmaken ook van een uh, levenscyclus van een team. Ik... En wie, wie bedenkt zoiets? Um, Jan Postuma, Bas van der Goor en ondergetekende. Ja. Die hebben gedacht, we gaan ze allemaal eens, gaan even bellen, eens even bellen... om eens te kijken we wie halen, er zin heeft. We halen ze op en we zeggen gewoon tegen iedereen... wij gaan het zo organiseren dat iedereen ja. er naartoe kan... neem je vrouw en partner mee, neem je kinderen mee en laat... ...hun ook zien wat een gedeelte van een bijzondere geschiedenis die jij hebt meegemaakt. En dan zitten jullie daar straks op de ja. tribune bij Polo-Amerika en die zijn volstrekt geïntimideerd ja. door jullie allemaal? Nee, dat zal wel wat meevallen. Wij zitten ergens in die 12.000 mensen, maar het is wel bijzonder... ...want we zijn uiteindelijk door het Nederlands publiek verkozen tot sportmoment van de eeuw. Ja. Dat heeft ook een verplichting dat je uh, bij elkaar blijft. Ik vind, als coach vind ik het ook dat ik daar een rol in heb. Dat team is een team voor altijd. En hoe lang kan je dat volhouden? Voor altijd, zegt u? Is dat over vier jaar weer opnieuw, naar Rio de Janeiro af? Nee, dan ga je niet. Elke keer moet je wat nieuws bedenken. We zijn een paar keer bij elkaar geweest. Onder andere in, in Friesland. Uiteraard hebben we daar in Hinderloop een, een paar keer een reunie gehad. Een aantal mensen komen in kleine groepjes nog bij elkaar. Maar om de zoveel tijd is het gewoon goed om die groep bij elkaar te hebben. Omdat het nog steeds, ook voor jeugdige sporters, maar ook voor de functie die iedereen nu in de sport heeft, is het een bijzonder inspirerend moment geweest. En dat moet je ook koesteren. Ja. Hoe grote tegenstellingen ook geweest zijn. Want wij hadden. Een, een harde groep naar elkaar, maar daardoor ook een harde groep naar de tegenstander. En dat was het uiteindelijke doel. En dan met z'n allen straks een feestje op de Spirit of 69. 96? Zou ik me er wel doen? Ik <laughs> ja. zou het 96 vind ik ook wel spannend klinken, eerlijk gezegd. Maar goed. Joop Alberda. Dat is Brian Adams waar je het altijd minder De ja. Summer Kijk. of 69. Hij kent zijn klassiekers. De coach van het gouden volleybalteam inderdaad van 1996. En uh, voormalig technisch directeur van NSC NSF. En zoals ik zei, chef de mission in Sydney. Volgende uur is er weer een uur. Radio 1, Sportzomer. Het gaat maar door.